Welkom bij deze innerlijke reiniging, waar je, je leert afsluiten, aarden en laden met kosmische energie. Ga even rustig zitten op een stoel. Zet twee voeten op de grond en ontspan je. Leg je handen op je knieën. Adem rustig in, diep in je buik en adem rustig uit. Laat je lichaam helemaal ontspannen. Je voeten ontspannen zich. Je onderbenen ontspannen zich. Je bovenbenen ontspannen. Je buik ontspant. Je borstkas helemaal ontspannen. Je billen, je onderrug, je bovenrug, helemaal ontspannen ontspannen. Je schouders, laat ze maar los. Je bovenarmen ontspannen. Je onderarmen, je handen en je vingers. Zorg dat je geen enkel puntje overslaat in deze ontspanning. Je nek ontspant zich. Je voorhoofd, je wangen. In je kaken, je bent nu helemaal ontspannen. Voel om je heen, daar zit je aura. Je aura zit ongeveer 60 centimeter van jou af, tot een meter van jou af. Ga nu een glazen schild om jou heen denken. Glanzend als een parel. Hij zit helemaal om jou heen, nog onder de grond door. Jij en je aura zitten daar helemaal in. Het beschermt jou tegen negatieve energieën, tegen druktes om je heen, en het geeft je een gevoel van geborgenheid. Het is jouw plek. Jouw energie. Ga nu met je gedachten naar je voeten. Vanuit je voeten voel je een energie stromen. Die energie die stroomt naar beneden toe, de grond in. Je voeten gaan wat zwaar aanvoelen. De energie die door je voeten naar beneden gaat, vormt een groot netwerk van wortels. Het gaat door de vloer, door de aarde, door steen, door alles heen. En het groeit dieper en dieper, tot het heel diep verankerd zit in een breed netwerk in de aarde. De wortels gebruik je nu om een rode energie op te trekken vanuit de grond. De rode energie vult je lichaam op. Je voelt het in je voeten. Je voelt het langs je onderbenen omhoog komen. Neem even de tijd. En laat het helemaal door je hele lichaam heen stromen. En zelfs als het boven is laat je het nog doorstromen. Dan gaat het via je kruin weer naar buiten toe. Het vult je aura op. En het vult de hele ballon die je zojuist gemaakt hebt waar jij nu in zit met die rode energie die jij vanuit de aarde haalt je voelt het stromen door je buik je voelt het stromen door je bovenlichaam en door je armen en door je handen je voelt het door je hoofd heen gaan en je voelt hoe het helemaal om jou heen gevuld wordt met deze rode energie deze rode energie heeft eigenschappen om negatieve energie met zich mee te nemen en weg te voeren naar de aarde laat het maar stromen laat je stress maar los het mag alles waar je nu druk over ma kan maken laat het maar los laat het maar gaan je hebt het nu eventjes niet nodig trek de wortels een klein stukje in als je denkt dat je klaar bent. Ga dan met je gedachten naar je kruin. Op je kruin zit de kruinchakra. De kruinchakra voedt jou van kosmische energie. Je kan hem zien als een bloem. De bloem is nu gesloten. Hij staat daar bovenop jouw hoofd en jij hebt hem onder controle. Als jij kan visualiseren dat die bloem open gaat, valt er een bundel van wit licht in. Het witte licht zal je opvullen met warmte en rust, ontspanning, vrede en liefde. Het witte licht vult je op, je voelt het gaan langs je gezicht, langs je nek, langs je schouders. Je voelt het je armen ingaan en je bovenlichaam opvullen. Laat alles los wat je los voelt komen. Laat maar gaan die energie, die weet zijn weg wel te vinden. Ga rustig door met het laten stromen van die energie. Laat het zijn weg maar vinden, die energie weet de weg wel. De witte energie neemt ook weer de rode energie die nog over is in je lichaam en in je aura, weer mee naar de aarde. Als jij denkt dat je klaar bent met het schoonmaken, ga je met je gedachten naar je kruinchakra en sluit je die bloem weer een stukje in je gedachten. Niet helemaal, want je mag best een kleine stroom van energie laten stromen. Ga dan weer met je aandacht naar je voeten, de wortels die nog steeds een stuk in de aarde steken. Laat de laatste restjes wegstromen en trek de wortels dan in. Niet helemaal, tot een meter onder de grond. Dan ben je altijd goed geaard. Het schild mag je laten zitten. Dat mag je met je meedragen. Het is jouw plek en jij verdient ook jouw plek. Geniet even van hoe ontspannen je voelt. Is dat nou niet een reden om het elke dag eventjes te doen? Ik hoop dat je morgen weer even... op de chat wordt er gesproken over Bach. En wij gaan het hier ook hebben over Bach. Ik ga zo even de telefoon erbij pakken, want we gaan bannen. Bannen, bannen, bannen. Ja, we gaan met Cynthia. Mama, van Anouk. Deze week de 3FM Week Thank you. I'm not do Dus uh, het idee van de Amerikaanse Ik zie verder geen verzoekjes van tijdjes of iets dergelijks. Uh, wat betekent dat we nog een klein uh, stukje zoek gaan hebben. En dan uh, straks, ja, wat we het over hebben. Uh, misschien hebben jullie nog iets wat je zegt? still mad I kicked you out of bed? Are you still mad I gave you ultimatums? Are you still mad I compared you to all my 40-year-old male friends? Are you still mad I shared our problems? to focus only on your potential. Are you still mad that I threw in the towel? at the camp. Ha, ha,